Marjette Krol met het NOS Journaal. Defensie gaat ervan uit dat de schade door de Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015... waarbij 70 burgerslachtoffers vielen, wordt vergoed door de Iraakse regering. Het gaat dan om compensatie voor nabestaanden en van materiële schade. Volgens minister Bijlenveld is er een internationale afspraak... dat de zaak in het land zelf wordt afgewikkeld. Juristen zeggen dat zo'n internationale afspraak niet bestaat. Nederland heeft deze bom gegooid... Dus Nederland draagt er verantwoordelijkheid voor, zeggen zij. Andere landen, zoals de VS en Frankrijk... hebben speciale budgetten voor oorlogsschade in het buitenland. De Britse premier Johnson wil het Brexit-akkoord... maandag alsnog in stemming brengen in het Lagerhuis. Parlementsvoorzitter Burkow sluit maandag of dat kan. Johnson wil niet met de EU onderhandelen over uitstel... maar het parlement heeft hem dat vanmiddag wel opgedragen. Mogelijk zal Johnson formeel om uitstel vragen maar daar in een tweede brief aan toevoegen dat hij geen uitstel wil en ook niet opnieuw wil onderhandelen. In Brussel komen vertegenwoordigers van de EU-landen morgenochtend bijeen om de situatie te bespreken. Verwacht wordt dat de EU voorlopig afwacht en als dat nodig blijkt uitstel zal verlenen. En Kees Rijvers is benoemd tot erelid van FC Twente. De 93-jarige oud-voetballer en oud-trainer is vanavond te gast bij de thuiswedstrijd van Twente tegen Willem II... Hij werd voor die wedstrijd in het stadion verwelkomd... onder meer door oud-spelers van de club, meldt RTV Oost. Rijvers was een van de eerste Nederlandse profvoetballers... en was in 1966 tot 1972 trainer van FC Twente. Supporters van de club verkozen hem al in 2000 tot trainer van de eeuw. Het weer. Op sommige plaatsen kan nog een stevige regenbui vallen, maar het klaart op. Vannacht is er wel kans op mist, morgen vooral veel bewolking.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. De zaterdagavond met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, twee uur van de Euro Breakdown. Dat betekent dat we beginnen met twee tips. De eerste tip is baggage van Griffin en Gorgon City. En ook nog Aluna George. Deze week al even een paar keer voorgeluisterd. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. I move miles and miles to get out of your space But I still see a smile, still on every face And I bring all of the shit I got from you now Whenever I move on to someone new now I look out for your gray car when I'm out on the road And when I wear the paper, it's the way that you showed And I wear all of the habits that you gave me Right next to all the crazy that you made it to be open i was never afraid i put all of my trust in a feeling when somebody said love i believed it We de baggage van Griffin Gorgon zitten en aan Luna George. En deze, de eerste tip van deze week die wij hebben aangedragen. We hebben in de studio nog steeds Miguel achter knop nummer 2 zitten. En achter knop nummer 3 hebben we... Nies Nies Klaas de vrouw van Noord-Holland. Hij is wel pakkend. Ik vind hem wel pakkend. Hij, ging wel, uh, hij rolde soepel eruit. Ja, lekker hè? Leuk. Maar daar hebben we geen geld voor. Hè? Ze vinden het wel leuk. Nou, dat is, dan, dat is wel, wel weer een voordeel. Ja, nee, dat scheelt. Dat scheelt. Vertel eens wat over jezelf. Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Wat hoe, ben je? je hoe ben je hier beland? Laten we uh, het even spannend maken. Nou ja. Um, Alle aandacht voor de Lufzand. Miek wel. Die uh, is uitgenodigd door jou. Ja, onder andere. Ja. ja Heel goed. Uh, daarom ben ik hier. Ja, nee. En wat ben jij van, uh, van Miek wel? Een oh. din. Oh. De vriendin van Miekewel. Oh. Weet Mieke wel dat ook? Nu wel. Als nee, maar jij bent de, Hallo. de vriendin van Miekewel. Hi. Hi. Ja, een soort van datingshow waar we mensen die al jaren bij elkaar zijn opnieuw bij elkaar brengen. Maar waarom zit <laughs> er iemand achter stoel 1 dan? Achter wie? Ah, knop 1. Knop 1? Nee, Sorry. dat is knop 4 is dan. Oh, knop 4. Mag ook. Is oh. een leeg blikje bier? Ja. Ah, kan niet. Maar Denise, Denise Lubsan. Ja. Denise van Miquel. Hoe oud ben je? 24. 24? Ja. Jij bent 24. Ja, zeker wel. Ja. Nou, ze worden steeds jonger hè. Had ik jouw ED mogen zien. Ja. Jij ook al. <laughs> heerlijk, heerlijk. Ja, je gaat je afvragen als je dit soort dingen hoort. Is het echt, nou, net als de tweede tip, is dit zeker echt. Ella Henderson die heeft met Jack Jones samengewerkt aan de plaat This Is Real. Speciaal voor Lies niets, niezen. Niezen, niezen, dan. Jack Jones, tip 2 van deze week. Bij de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Handjes in de lucht. Prima, prima. Hé, hey, uh, Miguel, je hebt gewoon redactiewerk gedaan vandaag. Ja, iemand moet het doen toch? Verdorie, die man. Ik ben super trots. Wat Patrick kan, kan ik ook toch? Ja. Ja, ah, ja. Patrick, ik hoop dat je er terug luistert, maar. Maar uh... ah, we missen je wel. We missen je wel, ja. Het is zo stil. Ja, plus dat, je moet het maar weten, ook een hele andere wending gaat krijgen straks. Ja, het wordt een, een stuk makkelijker. Ja, absoluut. Gewoon omdat hij weg is. <laughs> kan allemaal, kan allemaal. Onder andere, we vertellen hier heel veel over Taylor Swift. Maar Telerswift geeft Vivendi een zetje. Uh, de muziek van Taylor Swift heeft de omzet van het Franse mediabedrijf Vivendi geen kwaad gedaan. De vraag naar muziek van de Amerikaanse zanger, uh, zangeres en rapper Post Malone door streamende fans zorgt voor een flinke stijging van de inkomsten van Universal Music Group. Uh, de muziektak van Vivendi en mede daardoor ging de omzet van heel Vivendi in het derde kwartaal met 7,2% omhoog. Dat is toch nog net geen 4 miljard euro. Wauw. 4 miljard euro. Stel je voor, je hebt dat. Was het eerste wat je wat, per persoon? Ik ga gewoon de vraag Was het eerste wat je doet met 4 miljard euro, Miguel? Go. Nou, ik denk dat ik toch wel echt een flink dag uh, vol over het zit zitten racen. Oké. Okay. Dat is de eerste stap. Ja, dat is wel echt de eerste stap. Ah, okay. dat, is, dat is gewoon echt al de auto's Stuk in je dag dag? Zo snel mogelijk. Oké. Okay. Nies, Nies, Luxan. Kleinsten van Noord-Holland. Wat is het eerste wat jij met 4 miljard gaat doen? Nou, ik denk dat ik gewoon de hele vriendengroep bij haar uh, oproep. Lekker met z'n allen op vakantie gaan. Oh, kijk aan. Dan ga ik wel eerst even racen. Moeten, we daar ook nog, moeten, moeten wij daar ook nog geld voor hebben? Of? Nee hoor. Nee? Nee. nee? Ik zoveel geld heb niet meer. 25 euro. Ja, dit, dit, dit leggen we jullie allemaal nog wel eens een keertje uit. Uh, ja. Maar jullie mogen ook mee racen hoor. Ja, uh, nou, prima. Moet toch van iemand kunnen winnen? ja. En met 4 miljard moet dat kunnen, toch? Ja. Weet je, de auto's die we in de prak rijden, die zijn er wel weer, af te, zijn er wel weer te betalen. Misschien koop ik gewoon het circuit. Hey, waar maakt dat nou wel uit? <laughs> Jan Lammers, hier is die check. Zoek het thuis. Maar je mag wel blijven. Prima. 4 miljard voor mezelf en go. Ik... Uh... Mooi huisje. Ja, ik zou echt, een heel, uh, ik zou echt, een, echt gewoon een goed teringroot huis bouwen. Op en... meerdere plekken van de wereld. Ja. Ik zou, ik zou eerst hier in Nederland zou ik beginnen. Ik zou hier twee huizen sowieso in Nederland laten bouwen. Thailand, Spanje, Amerika. Nou, nee, ik zou in Amerika... Nee, ik, ik zou geen huis laten bouwen. Ik zou een, een rondreis door Amerika gaan doen. Dat, is, dat, dat, dat zou ik als eerst doen. Een rondreis door Amerika. Maakt niet uit met wie, maar... Met, maar in die tijd kun je wel je huis laten bouwen. Dat kan. Dat is dan nummer twee. Maar een rondreis door Amerika lijkt me ook wel. Oh. Zou je gaan gokken? Nee, want ik ben zo'n lul die, zo, die waarschijnlijk zoveel pech heeft dat is veel meer 4 miljard. Ja, dat is okay. gewoon 4 miljard op één avond, weet je. Dat is hetzelfde. Ik weet niet of jullie dat verhaal wel eens hebben gehoord. Je hebt in um, Amerika heb je de uh, Powerball-lotto. En daar winnen ze echt exorbitante bedragen. Dat is volgens mij het maximale wat er is gewonnen. Is iets meer dan 1 miljard. Um, en er is een man geweest. Die heeft hem, dat is denk ik een jaar of twee jaar geleden. Die heeft hem toen gewonnen. En die uh, is die is op een gegeven echt... een dag daarna, die is gelijk gestopt met werken. Een week later werd het allemaal gestort. En die heeft zich uh, um, helemaal kapot gesnoven in een maand tijd. Heeft echt grootste feesten ge georganiseerd. En die was binnen een maand dood. Ja, wat doe je met dat geld? Wat, dat, Erfenis? Dat, nou ja, hij had niemand om het aan te schenken. Hij heeft, hij heeft gewoon één maand echt gewoon geleefd. Die heeft waarschijnlijk echt gewoon jaren op een houtje moeten bijten. En die had zoiets van, nou weet je wat... 1 miljard, wie doet me wat? Nou, in Nederland weet je waar dat toe gaat? Belasting niet. Juist. Ja. Als we er maar beter op worden, toch? Ja, dat is zeker waar. <laughs> nee, ik, uh, nee, nee ik, ik zou een rondreis door, uh, door uh, Amerika gaan doen. Ja, ik zou echt een rondreis door Amerika gaan doen. Dat maakt me niet uit met wie, maar ja, ik denk dat ik dan me ook aansluit uh, bij Nies En dan kunnen we ook wel in Amerika gaan racen, want ja, dat is je eigenlijk alles bij elkaar. Ik denk het wel, ja. Temple of Speed. Oh, lijkt me wel mooi. Ja, dat, dat, dat zou ik doen met 1 miljard. Met, met 4 miljard in ieder geval. Dus even terug naar het nieuws. Vivendi die besloot dus eerder Universal te gelden te maken voor een belang van 10% te verkopen aan het Chinese techbedrijf Tencent voor ongeveer 3 miljard euro. En die verkoop, verkoop zou in de komende weken moeten worden afgerond. Het Franse concern laat nu weten meer geïnteresseerde, meer geïnteresseerde partijen te hebben gevonden om een belang in Universal te nemen. En die zouden bereid zijn om ja, een vergelijkbaar Prijskaartje aan de muziekdivisie te gaan hangen. En niet alle onderdelen van Vivendi deden het goed. Betaal televisietak Channel Plus zag de omzet met 0,9% dalen. En dat bedrijf heeft last van concurrentie met videostreamingdiensten als Netflix, onder andere. En bovendien gaat de concurrentie verhevigen. Nu ook bedrijven als Disney en Apple met hun eigen videostreamingdiensten uitkomen. Ja, dat wordt wat. Dat wordt straks gewoon vechten om welke streamingsdienst. Welke streamingsdienst is. Maar ja, wat moet Apple beter het verschil gaan maken? Ik ben benieuwd, inderdaad. Um, de Apple is het al heel groot. Waar... Is wa... het niet die de recht heeft? Nee, klopt. Maar waar, waar, waar Apple in principe het, het, het verschil kan maken is: Apple heeft al hele ruime zakken. Um, waar, wat Apple, waar, waar Apple het verschil zou kunnen maken is dat ze uh, uh, overal, ongeacht welk land de rechten gelijk gekocht worden... zodat ze dat overal kunnen uitzenden. Niet zoals, niet zoals wat je nu met Netflix hebt. En Netflix Amerika heeft veel, meer, heeft veel meer... op op platform staan dan wij hier in Nederland hebben. Wij lopen in Nederland, in Europa... lopen wij nog heel erg achter met wat we eigenlijk hebben. Ja, dat klopt. Maar wat Netflix heeft... mag Apple niet uitzenden. Dat klopt. Maar als uh, zij bijvoorbeeld uh, rechten kunnen kopen... van andere films, dan mogen zij hem eventueel, uh, even goed uitzenden. Ja, Natuurlijk. Disney, Disney heeft... Een, een, een, heeft een unicum die heeft al zijn eigen uh, films series, hebben ze daar nu gewoon op staan. Maar wat ik bedoel is eigenlijk de series die niet uh, geowned worden, eigenlijk als het ware, door Netflix, door Netflix, die nu door Netflix zijn gemaakt, die zou Apple dan eigenlijk gewoon allemaal gewoon moeten kopen. Al die films die in ieder geval ook buiten Disney vallen ook allemaal moeten kopen. En ervoor zorgen dat ze overal gelijktijdig te zien zijn. Geeft een jaar. En als Apple echt heel groot wordt, mee, er mee wordt. Dan nemen ze Netflix over. Die naam is er al en iedereen heeft dat lidmaatschap al. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben benieuwd wat betreft uh, dat. Ik, ik, ik ben niet zo'n Apple-fan van mezelf. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben meer in de Android-wereld te vinden. Uh, dus ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar oh goed, Netflix is wel universeel. Ja, zeker, zeker. Dat is waar. Maar ik zou niet uh, zo zo gauw met, uh, met Apple gaan werken. Dan moet, dan moet er moet wel echt iets, wel, wel iets heel uh, exorbitants gebeuren. Uh, wil, ik, uh, wil ik in één keer overstappen naar Apple? Ik heb een iPad ooit gekregen van mijn werkgever. En daar speelt mijn dochter eigenlijk voor, voornamelijk veel mee. <laughs> maar dat van mijn oud-werkgever. Dankjewel, infotek. Um, maar nee. Nee. Gewoon nee. Nee, gewoon niet. Dus niet. Nee, ik zou niet zo snel naar Apple overstappen. Maar als ze een goede streamingdienst hebben uh, die niet uh, helemaal het Apple-sausje heeft, dan. Uh, Ga ik erover nadenken. Waar ik ook over nadenk is af en toe om mijn Instagram te verwijderen. Maar uh, ja, Dimitri Vegas en like Mike en David Get hebben er een plaatje op gemaakt. Dus ik denk, haal hem voorlopig nog maar even.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 Cuando tiro soy el fran Franco Tirador que siempre te geld en el blanco. geen geld meer. Ik heb geen geld meer. Ik heb geen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 When I lose control When I lose control When oh, I lose control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 Ciao. We de nieuwe van Medusa. Becky Hill hoorde je lose Control. En Medusa ken je natuurlijk ook wel van Medusa en de Good Boys. Die met Peace of Your Heart wekenlang op nummer 1 hebben gestaan. Hier bij de Your Breakdown. En het is bijna half negen. Dat betekent dat onze huis, in en studio rapper al bijna klaar staat. Een draai aan de knop. En dan zou die moeten komen. En ik denk... Dat hij... nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. dan, dan hey, yo, shit is En ik in de house vanavond. Yes. Ja, klok van half negen. Dat betekent dat wij de nummer 20 tot en met 10 gaan doornemen. En op nummer 20 hebben wij SOS van Avicii staan. En een Black, nu 27 weken in de lijst. Vorige week op plek 18. En harder, Jack Jones, BB Rexa staat nu deze week op plek 19, vorige week op plek 14. 5 plaatsen gezakt, maar ook alweer 14 weken in de lijst. Don't Call Me Up, Mabel, 37 weken in de lijst. Vorige week nog plek 13, nu plek 18. En plek 17 vinden we Pour The Record on van Matt Sasari, 6 weken in de lijst. Knas, de Broguer Remix van Steve Angelo, vind je nu alweer 2 weken in de lijst. Plek 16 nu. En Instagram en Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Everjack... ...hoorden natuurlijk eerder ook al voorbij komen, 15 weken in de lijst. Nu op plek 15, vorige week op plek 9, dus toch wel die top 10 uitgeslopen... Losing It Fisher, de plaat die ook maar niet wil sterven. Plek 64, vorige week nog plek 12. Nu plek 14, twee plaatsen gezakt. En nieuw binnengekomen deze week. Dat is de vier nieuwe binnenkomer. Loose Control, Medusa, Becky Hill en ook weer The Good Boys. Hele hoge binnenkomer en ook wel de snelste stijger van deze week. The Power, Duke Jamant en Zack Abel vind je alweer tien weken in de lijst. Vorige week nog op plek 5 AI. zeven weken. Nee, even plaatsen gezakt op dit moment. En Never Change van Don Diablo vind je deze week op plek 11 Toch weer een aantal plaatsen gestegen. Want vorige week stond hij nog op plek 15. Dus vier plaatsen maar liefst. En drie weken in de lijst. We hebben hem al een tijdje niet meer gehoord, maar hij staat zeker nog in de lijst. Hij staat eh, vandaag de dag staat hij op nummer 10 en dat heeft hij dan ook zeker verdiend. 2 minuut 15 aan heerlijke muziek van Roberta Serraz en natuurlijk ook de plaat Joyce. Ik zei al 2 minuut 15 naar puur plezier. Roberto Soras met Joyce je net, bij de Jur En ik zei het net natuurlijk al, want het is tijd voor, Zeker. wat een mix, ja. Hij doet het gewoon, hé. Hey. Zet ze allemaal aan elkaar. Zijn jullie klaar voor, dames en heren? Zeker. Ja, echt waar. Vol. Kategorie Vol. muziek. Drie vragen. Je moet het maar weten. En Voor de mensen die je moet het maar weten... Uh, natuurlijk een beetje hebben moeten missen de afgelopen weken. We hebben alweer twee weken wel weer gespeeld natuurlijk. Uh, je moet het maar weten is een uh, vragenronde... Uh, waarin eigenlijk alle vragen voorbij kunnen komen. Ik heb deze keer voor de categorie muziek gekozen... op verzoek van uh, ja, de kleinste vrouw van Noord-Holland. En nou in één keer. Nies Nies lubsan, de kleinste vrouw van Noord-Holland. Hoppa. Lekker. Bek wel lekker. Daarom panddoek maken. Dat zal wat zeggen. Stel je voor je dat Denise ooit gaat, een professioneel zou gaan boksen en je zou er zo moeten aankondigen. Ja. En <tied> in the left corner. 145 pounds. <laughs> She is the little lady from North of Holland. Denise, Denise, Denise. Oh. Ja. En Graag Ja, Lagenop. In Een andere hoek. Ga je nu, wie, wie, gaat, wie, wie gaat het winnen? Ja, hangt van de vraag af. Hangt van de vraag af. Oeh, hangt vanaf welke kant veilig ziek. Veilig antwoord. Wel veilig antwoord. Oké. Okay. Als het een beetje in de trant doen van ADE, dan komt het helemaal goed, denk ik. Nou ja, ik heb een uh, klein beetje pech. Het komt echt overal vandaan. Uh, dus uh, ja, uh, ja, we hebben het er maar even mee te doen. Zijn er klaar voor? Ja hoor. Kom maar op. Het heeft met muziek te maken en muziek is universeel. Hij heeft heel veel verschillende takken. En de eerste vraag die ik aan jullie ga stellen is eigenlijk heel simpel. Welk geluidssysteem gebruikt men om een bijna realistisch geluid te krijgen? Synthesizer? Jij denkt een synthesizer. En wat denk jij? Wat is dit voor vraag? Gewoon een vraag. Een muziekvraag. Een muziekvraag. Ik heb werkelijk maar geen idee. Zal ik het dan maar zeggen? Dolby's around. Wauw. En jij werkt in de mediamacht. Wauw. This one must sting. Een instinkertje dit. Ja, hij is vies. Hè? Hij is wel een beetje... Hè? Och, och, och. Ja, dit zijn een beetje de vragen die ik kan verwachten. Oh, dat is om in te komen dit. Ja, dit is wow. even, even om in te komen. Dan gaan we nu voor het echte werk. Welke groep had een grote hit... Met Hotel California. Even voor de duidelijkheid. Voor de mensen die niet meekijken over de camera's. Maar natuurlijk trouw meeluisteren iedere week. Er wordt hier geknipt in de vingers. Er wordt gewezen naar Nies Nies van Een kleinste vrouw van Noord-Holland. En um, Denise is volgens mij aan het opzoeken. Ze is gewoon aan het vals spelen. En dat betekent... Dat er gewoon een punt aftrek krijgt. Je gaat gewoon min 1 krijgen als dit zo is. Dat is niet zo. Ja, dat is zeker waar. Je gaat een punt aftrek krijgen. <laughs> <laughs> dit is de eerste keer in de geschiedenis van, van, twee, van twee jaar, je moet het maar weten. <laughs> dat er gewoon een minpunt wordt gegeven. Ja, zeg het maar. Of je zegt gewoon pas en dan, dan blijft het 0-0. Nou, no, ho, ho. Oh, <laughs> no. ho. jij het? Ik wacht gewoon even op de multiple gok. Oké. Okay. Nee, dan wacht ik daar ook op. Dan ben je dat toch wel min 1. Oké, welk groep had een grote hit met Hotel California? Is dat A, de Seagulls? Is dat B, de kraaien? Is dat C, de Eagles? Is dat D, de Beatles? Dus denk aan A, A Seagulls. B, kraaien. D, C of C, Eagles. Of D, Beatles. Ik zeg C. Toevallig gezien op internet? Nee. <laughs> Wil je een minpunt hebben? Wil je hem zeggen? graag? <laughs> Hij is wel goed. C. De Eagles. Maar wees heel eerlijk. Heb je hem opgezocht net? Waar ja. je telefoon is? zien? Jongens. Hey. Opgezocht? Ja. Nou, ja, min 1 voor... Uh... Nies Nies Lups, zo'n van Noord-Holland. En valspeler. Ja, en valspeler. <laughs> Jij ja, krijgt echt een titel nog eh, na deze avond. Eh, dat wordt wat. Dus je weet het. Zo jammer dit. Liet maar opzoeken. Okay. Zo jammer dit. Probeer op nul te komen. Probeer op nul te komen. <laughs> probeer. Echt, probeer, probeer het gewoon nog één keer. We gaan door naar de volgende vraag. En ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Hoe heet de luidruchtige uitvinding van Louis Glass in 1890? Toen was ik er nog het niet. Ik had nog niet eens geboren. Nee, ik ook niet. Maar ik weet het wel. Omdat het op je scherm staat. Onder andere, maar dit weet ik. Denk eraan, het is een luidruchtige uitvinding. Bedenk je dat de grammofoonplaat er destijds al was, er zijn nog meer vormen van media. Ik ga voor een gok, maar ja. ik denk het denk te weten dan. Oké. Okay. Dan gaan we. Hoe heet de luidruchtige uitvinding van Louis Glas in 1890? Is dat A, de boombox? Is dat B, de stereotoren? Is dat C, de draagbare radio? Is dat D, de jukebox? Jukebox. Miguel zegt jukebox. Wat zegt Denise? B. B. Oké. Okay. Jij zegt de stereotoren. De serieautoren is uh, pas uh, heel laat geïntroduceerd. En dat jukebox, die klopt inderdaad. Miguel die heeft toch een klein beetje van de tip meegekregen. Ja, je had hem niet... Je staat nu gewoon... Dit is eigenlijk al niet meer te winnen. Want je staat min 1. Als je nu een punt scoort, dan kom je op 0. En dan staat Miguel nog steeds op 1. Ja, maar goed. Maar voor het idee, hè, dan staat jullie op 0. Ja. Wil je nog wel op die 0 komen? Ja, ik kom Oké, okay, dan gaan we. <laughs> Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik hoop het echt. Welke ex-actrice uit de soap Neighbors... Scoorde, uh, scoorde Nick Cave met Nick Cave een succesvol duet? Ik ga geen multiple gok meer doen. De laatste vraag, of om op nul te komen... of op een drie punten voorsprong te komen. Ik heb werkelijk waar geen idee... Dat je dan één keer matsen? Nou, kom maar op. Andere vraag: <laughs> Welke groep had een hit met de Macarena? Oh, volgens mij weet ze het, maar ze ligt op het puntje van de tong. En even voor de beeldvorming: eh, Als jullie nu meekijken in de studio, zien jullie een meisje op een stoel zitten met nog vier kussens onder de kont, <laughs> met haar ellebogen op tafel leunen zodat ze maar kan blijven hangen. <laughs> oh. Welke groep had een hit met de Macarena? Ik wil graag een antwoord. Ik kom er echt niet op. Uh, dat is niet mijn muziek. Ja. Ik ga aftellen van 10 tot 1. En dan wil ik graag een antwoord hebben. 10, 9, 8, 7... Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Denise, zeg het maar. Geen idee. Geen idee. <laughs> Mike. Mike en geen idee. Nou, dat is echt wel iets wat, wat ik thuis heel vaak hoor. Mike en geen idee. Nee, het was Los Del Rio. Nooit geweest. Van de Macarena, ja. Oh, ja ik heb de CD'er nog vroeger gehad. Ja, mijn vader die spaarde alle voor deze van acht En daar stond dit nummer ook op. Hitzone. Uh, onder andere. Nee, uh, je had eerst uh, de Dance Mash hits. Uh, onder andere. Uh, dat was een beetje de voorganger van Hitzone. En acht had ook altijd verzamelalbums. Uh, nou, Hitzone is in principe een van de... Uh, volgens mij niet van acht Dat weet ik niet zeker trouwens. Wel. Wel? Wel? Oh, ja. oké. Okay. Nou, ik had even, even zo mijn, uh, mijn twijfels. maar nee, nee. Onder uh, dat, uh, ja, terwijl jullie daar nog even voor de rest, uh, nog, terwijl we daar nog eigenlijk allemaal nog even onze, ons mooie hoofdje over gaan breken, ga ik uh, nog even gewoon even een lekker plaatje draaien. Um, en Miguel, ja, je hebt gewonnen met 1 uh, tegen min 1. Hoppa, en dat is wel lekker. Ik ga nog even, we gaan er sowieso nog een plaatje draaien, daarna hebben we toch wel weer wat minder nieuws, zelfs het gaat om uh, ADE. Uh, dat gaat om ja, de zoveelste pepper aanval, helaas ook vorig jaar gebeurd, maar eerst Chesto, Jonas Blue en Rita Ora.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 Just take it there, like it's Ja, jongens, je hoorde uh, God is the Dancer van Mabel en Chesto, hoorde je onder andere voorbij komen, lekker. Hey, uh, we, we hebben het natuurlijk uh, al even korter even over gehad dat wij natuurlijk uh, ADE gaan uh, bezoeken, we gaan naar de Revealed Party toe. Um, alleen ja, uh, hebben we uh, natuurlijk, wij, kijk, wij hebben er ongelooflijk veel zin in, dat staat gewoon vast. Alleen hebben we ook uh, net weer uh, wat nieuws binnengekregen, dat is een uh, klein uur geleden, twee uur geleden is dat gebeurd, uh, of niet? Nou, het is Toch? gisteren gebeurd, maar.. Gisteren. Ja. Het is, het is een uur geleden dit... geplaatst, twee uur geleden. De update. Maar. Dit is de meest recente. Gebeurtenissen. Oké. Okay. Nou, we pakken Martin het er heel even bij. We gaan het er ook even uitleggen. Want ik denk dat er wat verwarring anders ontstaat. Um, Martin Garrix uh, reageert eigenlijk op de pepperspray-aanval uh, van ADE. Uh, met ja, onder andere het woord vreselijk. Uh, dus om even verder dat verhaal in te duiken: zo'n 130 feestgangers hebben zich tijdens een show van uh, Martin Garrix bij de EHBO-post gemeld. omdat zij last hadden van pepperspray. Volgens de politie zijn mensen met de bijtende stof in hun gezicht gespoten en beroofd. Uh, ook waren er zaterdagochtend uh, vroeg vechtpartijen bij de RAI in uh, Amsterdam. Uh, waarbij de beroemde DJ een uh, feest gaf op het uh, Amsterdam Dance Event. En Martin Garrix zegt ervan te balen dat zijn optredens is overschaduwd door deze dingen. Uh, hey, overigens het is het niet de eerste keer dat Het gebeurt. Dus volgens mij vorig jaar is het ook voorgekomen. Tot. Ja, het is, wij twijfelden nog heel even. Want ik denk dat we allebei zoiets van... Is het nou van vorig jaar of is het nou van dit jaar? En spijtig te horen is het toch helaas van dit jaar. Als er toch drie berichten achter elkaar worden neergezet. Ja, pittig. Uh, even de quote even van Martin Gerks, uh, wat hij schrijft op zijn social media. Uh, ik vind het vreselijk voor de mensen die afgelopen nacht last hebben gehad... van het Pepperspray-incident. Um, dat schrijft hij dus in een statement. Uh, verder schrijft hij niet te begrijpen dat er mensen zijn die zoiets doen. Uh, ondanks uh, de incidenten is de DJ wel tevreden over zijn optreden. Um, en ondanks deze vervelende situatie was het een bijzondere avond, laat hij weten. Ook uh, zegt Martin uit te kijken naar zijn uh, volgende show. Um, dan uh, een uh, extra update. Want uh, bij de opstootjes uh, heeft de politie wapenstokken gebruikt... om mensen uit op te kaart te halen. Sommigen keerden zich tegen de politie waarop de agenten opnieuw de wapenslok moesten trekken om de menigte op afstand te houden. En daarna keerde de rust ook weer terug. Een woordvoerder van het Amsterdamse Dance Event noemde de gebeurtenissen in de rij buitengewoon vervelend. Je ziet het helaas vaker. Vorig jaar ook vier keer op ADE. Criminelen misbruiken het feit dat er veel mensen dicht op elkaar staan. En aan het feesten zijn. Uh, volgens de zegsman wordt iedereen bij binnenkomst gefoeiëerd. Uh, helaas kunnen we nooit helemaal voorkomen. Dat mensen iets mee naar binnen nemen. Maar ik vind dat een bus pepperspray of, of, of, of busjes. Als wij, even, dat als wij naar um, Dutch Valley toe gaan. Dat is even denk ik, een goed voorbeeld. Of uh, je gaat. Nou, over, je, je, al, moet, je moet één ding. Al, al, ja. Alle busjes met vloeistof, alle flessen met vloeistof, alle, al, elke spijp. Wordt daar weggegooid. Ook al is het je ja, nieuwe ja deel in nee. ja. ja en nee. Hey. Nou, mijn Die, ervaring, ik als vrouw zijn, ik word bijna nooit gefouilleerd. Nou, dat vind ik gewoon slecht. Ik vind het slecht. Maar ja, dat ik, is ook een is stukje ook. veiligheid. Ik ben natuurlijk nu bij vier feestjes geweest. Dat ik nog op mijn stoel zit is een wonder, maar. Uh, laten we zeggen dat de, de controles op uh, bij, bij verschillende feestjes anders. is. Bijvoorbeeld bij Q-Factory waar we vanavond dan toevallig ook naartoe gaan. Mm -hmm. nou, als ik heel eerlijk ben, ben ik daar gewoon goed gevoeerd. Het was niet van joh, uh, loop maar door. Ja. Maar ja, uh, op een gegeven moment heb je ook een bepaalde rij staan. En mensen betalen om binnen te komen. En niet om nog eens een half uur in de rij te moeten staan om gevoeerd te worden. Ja, dus er staat op een gegeven moment een bepaalde druk achter. En als je 100 mensen hebt staan en er staan maar vier beveiligers voor een deur... Nou, dan word je de steekproefsverwijs. Ja, dat, dat is wel een puntje van de organisatie. Maar ik heb precies, als je weet dat dit uh, vorig jaar gebeurd is... Uh, je, je, dan, dan, moet je er, dan, dan moet je gewoon andere maatregelen gaan treffen. Dan moet je uh, dus de beveiliging opschakelen. Er moeten meer uh, beveiligingspoorten moeten erbij komen. Want om nog even terug te grijpen op Dutch Valley... daar staan heel wat beveiligingspoortjes... Er staan, ook bij ieder poortje staat een beveiliger staat daar te controleren iedereen wordt daar gefouilleerd in feite maar vergeet niet dat je daar van vijf rijen naar binnen naar twintig rijen ja. dus de ja. stroming van mensen wat ook mm -hmm. makkelijk op een grasveld kan ja? op het moment dat je een, een rij ingaat moet je door een deur ja dat is waar maar ja, dan, dan, dan nog, als je gaat kijken ook bij, uh, als je bij uh, het stadion van Ajax, daar hebben ze er ook over nagedacht. Ik weet niet hoe ze dat bij Feyenoord geregeld hebben. Maar uh, daar hebben ze ook. Um, uh, dat gaat weliswaar iets langzaam, maar dan heb je, heb je drie rijen. Je wordt en gefouilleerd en je gaat door een metaaldetector heen. Ik vind die poortjes die zijn op te zetten, dat, die zijn relatief makkelijk op te zetten. Je hoeft daar geen vaste units voor aan te schaffen. Maar ik vind wel dat dat, dat is iets wel. Wat, ik, ik vind het een puntje van aandacht. Nou, ik heb zelf ook nog een bericht gelezen over ADE. Mm -hmm, ja. Maar het wordt steeds moeilijker zeg maar, voor uh, kroegen, disco's, salsa-tenten... waar ik toevallig gisteren ben geweest... om uh, nog winstgevend te zijn met ADE. Omdat er zo extreem veel dj's nu erop afkomen... Ja. dat het bijna niet meer rendabel is om een feest te geven. Ze hebben uitgerekend dat er minimaal zeven gasten per dj op een avond moeten komen. Ja. Nou, en als je al vijftien dj's op een avond hebt... en je hebt zoveel keus tegenwoordig... Dan gaan mensen toch op een bepaalde plek. Uh... Ja. ja, het is even waar die vriend. Nou wij ja, uh, gaan vanavond. Gaan we in ieder geval gewoon een goede avond. In ieder geval tegemoet. Dat is een, een, ding, van, een ding van zeker is. En uh, laten we zo zeggen. Ik uh, denk dat ik een zonnebrilletje meeneem voor de zekerheid. Want <laughs> je weet maar nooit. Sta ik daar straks met prikkende oogjes. Maar uh, wat we ook gaan doen. Is we gaan, uh, we gaan afsluiten en afronden. Dat betekent dat ik nog anderhalf minuut de tijd heb. Om jullie te gaan vertellen. Wie er nou op nummer 1 staat. Ja, van 10 naar 1. We zijn begonnen met de 40 platen en nu gaan we naar de laatste 10. Op nummer 10 hebben we deze week... Joyce, Purple Disco Remix, Roberto's Roche. 13 weken in de lijst. Op nummer 9, Rachel Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. Ook 20 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 6, nu drie plaatsen gezakt. Goddess Dancer, Chesto en Mabel vind je deze week 4 weken in de lijst. En net als vorige week staat hij op plek 8. Narcotic van Jonatas, Janic en Zenex vind je deze week 3 weken in de lijst. En ja, van plek 10 toch naar plek 7 gestegen. Drie plaatsen omhoog. Higher Love, Kygo en Whitney Houston. 16 weken in de lijst. En van plek 3 naar plek 6 gezakt. En Roses, de Imanback remix van St. John vind je deze week. 4 weken in de lijst. Is een keiharde stijging ingegaan. Van plek 16 naar 5. Plek 4, Post Malone, Sam Feld en Rani. 17 weken in de lijst, net als vorige week op plek 4. En Turn Me On, Riton, Oliver Heldens en Voela. 4 weken in de lijst. Een flinke klapper, want ik had het net over de snelste stijger van de week. Ik dacht dat dat eigenlijk de nummer 13 was. Maar ik denk dat uh, Oliver Heldens dit ook wel goed gaat doen. Want van plek 25 is naar plek 3 gestegen. Dus maar liefst 22 plaatsen omhoog. En Peace of Your Heart, Medusa and The Good Boys. 25 weken in de lijst. Heerlijk. Ik hoop dat die plaat nog helemaal verblijft. blijft. Vorige week uh, ja, was hij nog... Uh, nee, kijk, een aantal weken terug was hij nog op nummer 1 terug te vinden. Maar is verstoten. En voor de mensen die ja, goed geluisterd hebben in de tussentijd. Die weten dat er dan één plaat is die nog ontbreekt. Ja, die kan natuurlijk nooit vanaf de nummer 1 zo de uitzuif klapt. Ride it, regard. Tot volgende week. Like a diva saying you don't wanna pay It's gotta be a price to stop Raise that ground wow. I love it when you look at me that way Now we're in the border with Mejito at the bar Reapply your lip because it came up from the glass The DJ plays your favorite song Kanye's on Now you're beckoning for me to dance uh, Put it, put it, put it, put it. I close I Close your eyes, close your eyes you. you. We gotta go Won't go. you take me home, I wanna Ride it, I don't roll alone Ride it, just lose control Ride it, ride it, touch my soul ride it Tell